9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Na dagen van heftige onlusten is de situatie in Libië onduidelijk. Het is de vraag in hoeverre de Libische leider Gaddafi... nog de steun van het leger heeft. Een groep officieren riep vannacht alle militairen op... zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. De luchthaven van de hoofdstad Tripoli staat vol mensen die willen vertrekken. In de stad zijn veel gebouwen uitgebrand. Vanochtend was er zwaar geweervuur te horen en vlogen vliegtuigen laag over. Op straat zijn alleen troepen en veiligheidsfunctionarissen in Burger. Gaddafi zou vannacht via de staatstelevisie spreken... maar zijn optreden bleef beperkt tot 22 seconden... sprak geruchten tegen dat hij naar Venezuela is gevlucht. Vandaag komt de VN-veiligheidsraad bijeen... om te praten over de crisis in Libië. China zei vanmorgen te hopen dat Libië erin slaagt... de rust en orde te herstellen. Een Egyptische woordvoerder kondigde vanochtend aan... dat de grens met Libië dichtgaat. Door de aanhoudende onrust in Libië is de olieprijs verder gestegen. Voor een vat ruwe olie moet nu ruim 94 dollar worden betaald. Twee dollar meer dan gisteravond. De afgelopen 2,5 jaar is de olieprijs niet zo hoog geweest. Libië heeft de grootste oliereserves van Afrika. Elke dag worden er 1,8 miljoen vaten geproduceerd. Ook zit er veel aardgas in de bodem. Libië is een van de belangrijkste energieleveranciers van Europa. Een aardbeving bij de, de Nieuw-Zeelandse Nieuw stad Christchurch... heeft aan minstens 65 mensen het leven gekost. Volgens premier Key kan het dodental nog verder oplopen. Zit er nog zeker 150 mensen vast onder het puin. De beving had een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. De schade in de op één na grootste stad van Nieuw-Zeeland is enorm. Veel gebouwen zijn ingestort en 80% van de stad zit zonder stroom. Ook het Nederlandse consulaat is getroffen... maar onder de Nederlanders in Christchurch zijn geen gewonden... De schade is groter dan bij de aardbeving van september vorig jaar. Toen werd de stad op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland getroffen door een zwaardere beving van 7,1. Daarbij raakten twee mensen zwaar gewond. Met enkele dagen vertraging zijn twee Iraanse oorlogsschepen begonnen aan de omstreden vaart door het Suezkanaal richting Syrië. Het gaat om een fragat en een bevoorradingsschip. Nieuwe tijdelijke legerbewind in Egypte heeft toestemming gegeven voor de doortocht, hoewel Israël die beschouwt als een ernstige provocatie. Israël vreest dat de Iraanse schepen wapens naar Syrië brengen, de aardsvijand van Israël. Sinds de Iraanse revolutie in 1979 zijn er geen Iraanse oorlogsschepen meer door het Suezkanaal gevaren. Het weer veel zon, maar vooral in het westen en noorden ook sluierwolken. Bij een matige oostelijke wind wordt het vanmiddag 0 tot 5 graden. Even hey, verkeersinformatie. De ochtendspits is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Dat is goed te merken rond Amsterdam. Er staan veel minder files. De meeste vertraging was in het zuiden van het land. De langste files op dit moment: de A2 Utrecht-Eindhoven. Tussen knopend Empel en Vught 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelovarensveen en, en zoeterwoude rijndijk 3. En op de A12 de Utrecht-Richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Maleveld staat 4 kilometer file.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 Voor de dieren Het NOS Radio In Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. mercenaries. They're killing people on the streets. They make no distinction between people. Libiërs vragen de internationale gemeenschap wanhopig iets te doen aan het geweld van kolonel Gaddafi. De VN Veiligheidsraad en de Arabische Liga komen vandaag bij elkaar. Ontgrote grote zorgen natuurlijk over het optreden van Gaddafi. Hij probeert kosten wat kost aan de macht te blijven. Schroomt niet om grof geweld te gebruiken tegen de eigen bevolking. Zelfs een aantal Libische diplomaten maakt daar nu bezwaar tegen. Ze nemen publiekelijk afstand van Gaddafi. Zoals de tweede man van de Libische missie bij de Verenigde Naties in New York, Ibrahim Dabashi. Hij has to leave as soon as possible. He has to stop killing uh, uh, the Libyan people. The Libyan uh, people has uh, been patient enough for the, the last, uh, 42 jaar. and I think uh, uh, he has he has to give up and he has to leave the country as soon as possible. Volgens deze Libische topdiplomaat moet Gaddafi zo snel mogelijk van het toneel verdwijnen. Wij gaan praten met VN-kenner Dick Leurdijk. Meneer Lurdijk, goedemorgen. Goedemorgen ambassadeurs, topdiplomaten die openlijk afstand nemen van hun leider, kolonel Gaddafi, ziet u dat vaker, heeft u dat vaker gezien? Ja, dat zien we natuurlijk. In de geschiedenis hebben we dat wel vaker gezien. Uh, maar dit is natuurlijk wel buitengewoon dramatisch... omdat je toch ziet, uh, gelet op de bericht van de afgelopen dagen... dat er kennelijk uh, overal in de wereld Libische diplomaten zijn... die nu het besluit nemen om zich los te maken van de politieke leiding in Tripoli. Maar gaat dat verschil uitmaken? Nou, dat, dat zullen we moeten afwachten. Dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, symbolisch is het natuurlijk wel buitengewoon belangrijk. Want het betekent dat de politieke uh, onrust in, um, uh, in, in, in het land uh, um, uh, natuurlijk toch ook breder gedragen wordt dan alleen onder de, de, de bevolking, zeg maar. Uh, en ja, je ziet dus nu ook het, um, uh, het effect dat geleidelijk aan de internationale diplomatie in beweging uh, lijkt te komen over een beetfront. De Europese Unie is um, uh, uh, in actie gekomen, de Arabie dus de liga komt kennelijk vandaag bij je heen. En de Veiligheidsraad gaat zich dus nu beraden over de situatie in uh, Libië. Een ja, VN-chef Ban Ki-moon bemoeit zich er zelf mee. Heeft uh, ja. Gaddafi gebeld, hem ook aan de telefoon gehad, met hem gesproken. Ja, dat vind ik... Is dat bijzonder? Ja, ja, dat vind ik wel bijzonder. Ik heb geen idee wat de beide heren besproken hebben. Maar het is toch integerend, vooral ook in het licht van het, van, uh, het voornemen... om nu vanda vandaag de Veiligheidsraad ook bij elkaar te laten komen. Uh, dus ik zou best willen weten wat, um, wat de beide heren be, uh, besproken hebben. Ja, ja, dat zouden we allemaal wel willen weten. Wat, wat, ja. wat kunnen we verwachten van de bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad? Ja, gebeurt achter gesloten we... deuren... Ja, daar kunnen we natuurlijk niet echt optimistisch over zijn. Het, het, het, meeste, het maximale wat eruit kan komen lijkt mij... dat is een zogenaamde verklaring van de voorzitter van de Veiligheidsraad... waarin een soort verslag wordt gegeven, in heel algemene termen natuurlijk... van de beraadslagingen in, in de raad aan het eind van, van de dag. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Dat kan natuurlijk inhoudelijk nooit echt politiek verschrikkelijk relevant zijn. Het zal waarschijnlijk neerkomen op een algemene ...oproep om uh, aan de leiding in Tripoli om uh, terughoudend te, te, te zijn... ...om uh, af te zien van het verder gebruiken van geweld. Mm -hmm. Maar aan de situatie in Libië zelf kan de Veiligheidsraad natuurlijk verder heel weinig doen. Zij dus kunnen geen sancties instellen, bijvoorbeeld? Ja, dat zou in theorie kunnen. Hè. Uh, uh, ik, ik, ik neem ook aan dat een van de motieven, want dat is ook een vraag die aan de orde komt... ...om de Raad bij elkaar te roepen, bijvoorbeeld zou kunnen zijn... Uh, ...de vraag van hoe zit het nou precies met de humanitaire situatie in uh, uh, in Libië. Ik hoorde iemand al vanochtend spreken in termen van een genocide daar. Mm. Nou, dat lijkt me vooralsnog een beetje eh, te kort door de bocht. Maar in ieder geval, dat humanitaire motief zou dus kunnen leiden tot een oproep aan eh, Gaddafi om toch eh, heel anders op te om van het geweld af te zien. Mm. Eh, maar de Veiligheidsraad, ja, onder de heilige omstandigheden zie ik geen politieke ruimte voor de raad om nu bijvoorbeeld besluiten te nemen in de richting van eh, sancties. Laat staan dat de Veiligheidsraad zou kunnen. Besluiten tot het eh, gebruik van geweld ja, in wel, Libië. Vaak China ligt China dan dwars, hè? Met, ja. met, kijkt dan naar de eigen situatie. Toch komen er nu berichten binnen dat ook China zich wel degelijk zorgen maakt over Chinese bedrijven en ook Chinezen die in Libië zijn. Zou dat kunnen helpen? Nou, dat is wel interessant, want dat geeft dus aan dat ook de Chinezen nu direct betrokken zijn bij de interne ontwikkelingen in, in, in Libië. En ja, dat zou natuurlijk toch bijvoorbeeld ertoe kunnen leiden dat ook de Chinezen het belang ervan inzien dat er een, breed, uh, dat een groot internationaal vraagstuk is in Libië op dit moment, namelijk de positie van de buitenlanders. En als er geëvacueerd moet worden, ja, dan moet je natuurlijk toch kijken of er langs diplomatieke weg bijvoorbeeld afspraken gemaakt zouden kunnen worden met de leiding in Tripoli om ervoor te zorgen dat de buitenlanders in ieder geval het land kunnen verlaten. Nou ja, en dat hoorden we ook onze eigen minister van Buitenlandse Zaken gisteren zeggen. Eerst uh, de evacuaties en dan eventueel praten over sancties. Eerst moeten de, nou ja, in dit geval de Nederlanders veilig het land kunnen verlaten. Ja, ja nou ja, dat is duidelijk. Zo liggen de prioriteiten natuurlijk. Maar ja, dat geeft dus aan dat er da wat dat betreft wel een breed draagvlak zou kunnen zijn in de internationale gemeenschap. Om in ieder geval een beroep te doen op de politieke leiding in, eh, in Tripoli. Maar voor te zorgen dat, dat de veiligheid van die buitenlanden gegarandeerd is. Oké, okay, nou, uh, die bijeenkomst van de Veiligheidsraad... is vanmiddag Nederlandse tijd om drie uur. Dick Leurdijk, dank u wel. Ja, graag gedaan. En uiteraard hoort u meer over die bijeenkomst... op Radio 1 en bij de NOS. Ja, onrust in de Arabische wereld zorgt voor uh, onrust op de financiële markten. Bij Egypte en Tunesië viel dat nog wel mee. Maar nu Libië uh, in het spel komt, wordt dat anders. Dat heeft natuurlijk te maken met olie en gas dat Libië in voorraad heeft. Gisteren en vannacht doken veel aandelenbeurs al in het rood... schoten de olieprijs omhoog. Wat gebeurt er vandaag? Gaan we maar eens bekijken met financieel redacteur André Meijema. Hij staat bij de beursschermen op de economieredactie. Uh, André, hoe zijn de Europese beurzen om daarmee te beginnen geopend? Nou, Zoals verwacht met uh, lagere koersen, dus heel veel rood. We begonnen voorzichtig lager op zo'n half procent. Inmiddels stijgen we nu door of zakken we verder weg, om het zo te zeggen. Naar een verlies van rond de 1% zowel in Londen als in de, op het Europese vasteland, in Frankfurt, Parijs en in uh, Amsterdam. De beurs van Milaan kreeg gisteren al de grootste tik. Uh, gisteren verloor de beurs daar 3,5%. Nu ook weer een flink wat lager. Want Italië is natuurlijk een hele belangrijke handelspartner van ja. Libië. Dichtstbij bijgelegen. economie van Italië drijft ook, precies, drijft ook op Libische olie en gas. Dus we hebben alles erbij te winnen of dan wel te verliezen. Het Italiaanse energiebedrijf Eni bijvoorbeeld... die verloor meer, gisteren meer dan 5 want heeft hele grote belangen daar in Libië. Ja, en natuurlijk ook de olieprijs schoot gisteren omhoog. Een week geleden rond de 84 dollar voor een vat. Nu gaan we richting de 93, 94 dollar voor een vat... voor de levering van olie in de maand maart. Vandaag lopen de contracten af voor de maand maart. En je ziet, wanneer je kijkt naar de contracten voor de maand april... dat is een maand verderop, kijkend, meer onzekerheid, meer uh, risico... daar zie je de prijs wel richting de 100 gaan... 100 dollar voor een vat. Want de vrees is bij sommigen ook wel, dat voel je nu al in de markt... stel nu dat het inderdaad daar helemaal verkeerd gaat... dat er een stop komt op die olietoevoer... of in ieder geval een soort stagnatie en een hoop ellende... dan komt die olieprijs boven de 100, 120 dollar voor een vat uit. En dan zou dan zomaar een keer weer een aanleiding kunnen zijn... voor de Europese economie die het al zeg maar wat moeizaam heeft... om weer opnieuw in een recessie te kunnen duwen. Dus dat soort rampscenario's zie je ook al op de loer liggen. Als we dan ook nog eventjes naar... Uh... Ja, dat was ik. En naar Amerika gaan. We hebben de slotstanden natuurlijk al gezien. Er sprak niet heel veel paniek uit, hè? Nee, nee maar gisteren was de wonstit gesloten. Ah, Die, kijk eens. Ja, ja, dus dat waren de slotstanden van eergisteren? Vrij... Uh, ja. Ja, ja. Of van vrijdag zelfs? Van vrijdag, ja. dus, gisteren, dus daar kunnen we niks aan uh, afzien? nee. Ik kan vandaag natuurlijk de nodige reuring wel geven... Hè? een soort inhaalslag dat ze dan moeten maken... ten opzichte van de Europese beurzen. Ja, wanneer dat geweld en onduidelijkheid in Libië aanhoudt... dan zal het een neerwaartseffect geven op de koersen. Stel nu dat de tij in Libië... keert keer dat er onduidelijkheid komt over bijvoorbeeld... waar is Gaddafi en wat gaat er nu gebeuren... en houdt het geweld daarop... dan kan het verlies ook zomaar weer gaan meevallen. Dus als je nu kijkt naar de futures... dat zijn dus de vooruitzichten voor de beurshandel voor, voor straks... staan die wel lager, zo'n 1,5 voor zowel de Nasdaq als voor de Dow Jones... Beleggers merk je wel, die zijn echt getriggerd zeg maar, door dat geweld in Libië... zorg voor die, die oliestromen. Aan de andere kant, het sentiment in de markt was al niet helemaal lekker. Er waren heel veel zorgen over de grondstofprijs, over de oplopende inflatie. Dus men vond ook wel dat de koersen wel, wel erg hard waren opgelopen... de voorbije weken en de maanden. Dus er was wat neerwaartse druk. Nou, met zo'n uh, crisis in Libië erbij, dan uh, zorgen dat het vaak ook voor... sneller dalende koersen dan normaal. Oké. Okay. André Meijner, vanaf de economieredactie, dank je wel. Wij houden u uiteraard op de hoogte over Libië. Uh, we staan onder andere in Eindhoven, waar op dit moment druk overlegd wordt. Onder andere met het ministerie van zaken zaken. Of dat vliegtuig al naar Libië kan om Nederlanders op te halen. Jeroen Wollaars doet daar straks verslag van. Dan snel naar Nieuw-Zeeland. Want Christchurch, de grootste stad van Nieuw-Zeeland, is getroffen door een zware aardbeving. U hoorde dat. Zeker 65 mensen zijn om het leven gekomen en er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Deze vrouw zat op haar gemak voor de televisie en schrok zich wezenloos. Well, Ik zat in mijn lounge op mijn lazy boy, mijn programma, Emmerdale. En het huis te shake. En ik ben nog absoluut It Het was awful. Het was het meest frightening ding dat ik ever heb meegemaakt. Het is Tja, grote schrik voor de mensen in Christchurch. Correspondent Robert Portier, Ja, van een rustig avondje, want het wordt nu weer donker hè? bij jullie. Voor de televisie is geen sprake meer, kan ik me zo voorstellen. Nee, er is absoluut geen sprake van. Als er überhaupt op televisie kan worden gekeken, want 80% van de stad zit nog steeds onder stroom... Maar uh, nu het donker wordt, ja, is natuurlijk voor heel veel bewoners een, uh, een, een lastig punt van de dag. Ze zijn uh, natuurlijk ontzettend bang voor wat er vannacht gaat gebeuren. Veel mensen zullen amper slapen, of als ze al slapen, met elkaar in één slaapkamer, dicht bij de deur, waar misschien een noodpakketje klaar staat, zodat ze direct kunnen vluchten. En uh, er zijn natuurlijk ook nog heel veel slachtoffers. Mensen die vastzitten in gebouwen, dat aantal wordt geschat op tientallen. En de hulpverleners zullen vannacht de hele nacht doorwerken om ze zo snel mogelijk te bereiken. Want ja, daar is natuurlijk alle energie op dit moment op gericht. Wie nog leeft, moet zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht. Robert, je vertelde al eerder over de ingestorte gebouwen. En dat zijn bepaald geen kleine gebouwen. Ook de, de kathedraal, de grote kerk in de stad is deels ingestort. Hoe groot is de chaos? Ja, de chaos is enorm. Kijk, mensen in dit gebied zijn best wel gewend aan aardbevingen. Er gebeuren elke dag... Wel, of er gebeuren regelmatig in, in dit gebied aardbevingen. En uh, dat zijn uh, soms trillingen uh, die wij als heel serieus zouden ervaren. En de mensen weten echt onmiddellijk wat ze moeten doen. Uh, het feit dat zoveel instort, hè, de gebouwen die toch uh, rekening houden normaal met aardbevingen. Uh, het feit dat zoveel mensen in paniek zijn, dat zegt natuurlijk iets over, uh, over de kracht van de aardbeving. Die zo sterk was omdat die dicht bij uh, Christchurch was en omdat die niet zo diep onder de grond plaatsvond. Uh, en het zal uh, voor heel veel mensen dan ook een hele zenuwachtige periode zijn, omdat ze nu niet zo goed meer weten ja, wat ze moeten doen. Moeten ze in de buurt blijven en uh, misschien rekening houden met een nog sterkere aardbeving? of moeten ze toch maar even een tijdje de stad ontvluchten... en uh, tot rust proberen te komen. Oké, okay, Robert wordt hier Dank weer uh, voor jouw update over de situatie in Nieuw-Zeeland. Wij hebben inmiddels wat telefoonnummers van Nederlanders in Christchurch... maar die krijgen we niet te pakken. Um, we blijven dat uiteraard proberen. Zodra we ze het wel te pakken krijgen, u ze. Hier in het Radio 1-journaal of later op Radio 1. Straks hopen we dan inderdaad te horen of de Nederlanders in Libië geëvacueerd kunnen worden. Staat een vliegtuig klaar op het vliegveld van Eindhoven? Onze verslaggever staat daarnaast. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Uh, goedemorgen. Op de A2 Utrecht richting Eindhoven staat een file tussen knooppunt Empel en Vught van 4 kilometer. Op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom staat tussen knooppunt De Stok en Alfred Wauwse plantage 2 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan even naar China. Jaarlijks leveren Chinese universiteiten namelijk miljoenen jongeren af met een diploma. En ze overspoelen vervolgens moderne steden zoals Shanghai en Peking. Allemaal op zoek naar werk. Inmiddels zijn het er zoveel dat ze een bijnaam hebben gekregen. De mierenkolonies. Door grote concurrentie loopt een zoektocht vaak op niets uit. En dat dreigt een groot probleem te worden. Een papieren draak rijdt door de straten van Yanglantown, een echte volksbuurt in Shanghai. Veel jonge werkzoekenden uit de binnenlanden van China trekken naar de grote stad op zoek naar hun droombaan. En ze komen vaak in deze buurt terecht. Mijn um, naam is Liao Mingru. We can come even Art Hong pediatric Eva heeft haar koffer nog in de hand. Ze komt net uit de stad Guilin, uit het westen. En ze vertelt dat ze tandarts is, gespecialiseerd in kindergebitten. Ze wil heel graag in Shanghai werken. Verwacht je dat het moeilijk zal worden om hier een baan te vinden? Uh city. Ja, voor mensen die uit de binnenlanden van China komen, is het sowieso moeilijk. Uh, is, born, Wij hebben gestudeerd aan universiteiten die niet zo bekend zijn in Shanghai, zegt Eva. En komen ...maar moeilijk door de eerste selectie heen. Bovendien beschikken we niet over de juiste contacten in de grote stad. Maar waarom wil je hier dan toch per se werken? Omdat Shanghai veel meer ontwikkeld is. Nee. Yang Town staat bekend om zijn witte boordenhostels... ...waar hoogopgeleide jongeren, zoals Eva... ...voor een paar euro per nacht een bed huren. Veel hostels houden niet van pottenkijkers. Na een paar afwijzingen beland ik toch bij het Sheoyu-hostel. En de manager laat me een kamer zien. Airconditioner, netwerk. Het is een, een langwerpige kamer met vier houten stapelbedden. Ze zijn op dit moment niet bezet. Ze hebben wel televisie. en een kleine badkamer met een wc waar je op moet hurken. En een douche die ongeveer in de wastafel uitkomt. Maar het ziet er wel verzorgd uit. En dat is al heel wat in dit soort uh, hotels. Hoeveel mensen logeren hier gemiddeld? Normaal gesproken zo'n 40 tot 50 man. Maar februari is altijd een rustige maand vanwege het Chinees nieuwjaar. De meeste bezoekers blijven 1 à 2 weken. Dan is hun geld op of ze hebben een baan gevonden. Maar zijn er ook die maanden blijven en hun dromen niet willen opgeven. Zij nemen nog liever een rotbaantje dan dat ze terug naar huis moeten. En dat wordt vooral in de hoofdstad Peking een probleem. Daar leven nu al 100.000 hoogopgeleide jongeren onder armoedige omstandigheden. De overheid zou moeten zorgen voor betere banen en betaalbare huisvesting. Maar in plaats daarvan hebben de autoriteiten een simpele aanpak voor het probleem... zegt Xiao Jen, professor aan de Renmin Universiteit. Ze slopen de afbraakwoningen waarin de jongeren op elkaar gepakt wonen... als een soort mierenkolonie. Maar mensen moeten naar en er is sinds kort een wet die huiseigenaren verbiedt om een kamer aan meerdere personen te verhuren. De autoriteiten pakken alleen de symptomen aan, maar niet de wortels van het probleem. Het wordt voor de jongeren nu nog moeilijker om te overleven. Xiaojin vergelijkt de mierenkolonies met een rivier die dreigt te overstromen. In plaats van zijkanalen te gaven die het water structureel kunnen opvangen, werpt de overheid een dam op van stenen. Maar vroeg of laat zal die dam het niet meer houden. Ik vind het, best. Oh, pardon. het was een bijdrage van Joan Veldkamp vanuit China. Dan gaan we weer terug naar Nieuw-Zeeland, naar Christchurch. Je hoorde dat eerder is vanochtend, of vanochtend, een paar uur geleden, enkele uur geleden, getroffen door een zware aardbeving. Daar um, is van alles aan de hand. Het wordt al langzaam avond en nacht, maar hulpverlening gaat door. Veel doden al te betreuren, 65 en gevreesd wordt voor meer. Nederlandse Marita Holtes woont al 3,5 jaar in Christchurch en met haar kunnen we nu praten. Goedenavond mevrouw Holtes. Goedenavond. Eerst maar even vragen hoe het met u is. Ah, uh, ja, het gaat wel goed hoor. Goed. Kunt, kunt u het moment van... <laughs> ja, wij zijn gelukkig ongedeerd. Gelukkig. Kunt u het moment van de aardbeving voor ons beschrijven? Uh, ja, het was um, tien voor één in de middag. En normaal geef ik altijd, uh, straks ik mijn lesgeven om één uur. En zei, ik wilde zojuist zou even nog even naar het verhaal luisteren van de collega? Want ik geef les op de derde verdieping. Dus ik leef nog even op de medeverdieping. En vroeger begon ik ineens heel hard te schudden. En aangezien al een aardbeving hebben gehad op 4 september 2010, is het niet helemaal onbekend. Dus je weet, oké, okay, dan moet je onder de tafel gaan liggen of onder de bureaus. Dus dat weet ik, samen met al mijn collega's. En ja, de hele, alles tril op alles valt om, uh, kasten vallen om en ook geschreeuw en geschreeuw buiten, want ik geef slechts niet in de stad. En vervolgens hoor je eigenlijk binnen te blijven. Maar we hebben eventjes van het hoekje gekeken en toen bleek het gebouw dat naast ons was echt pilaar, een van de pilaren was bijna afgebroken. Dus we hebben gezegd van moet je weg, want het gebouw gaat instorten. Dus zijn we zijn met z'n allen het plein op gegaan. We um, hebben een heel groot plein te kiezen dat, de Newton Church, Met een grote kiezel staat ervoor. En daar zijn we gaan uh, verzamelen en um, ja, volgens weer en de toren van de kriptievel viel eraf, gebouw in zo. en ja, hout ja. Toch wel ja. angstige momenten dus, uh... ook voor u hè, mevrouw Holtus? Ja, ja zeker. Je weet een beetje wat het is, maar zo heftig. De vorige keer lagen we in bed, was heel vroeg in de morgen en je hoort alleen maar al wat er in je eigen huis gebeurt en nu sta je midden op straat. En, en ja, zoveel heftiger. Ja. Dus uh, ja, ja. Gaan we even naar de... Karel de Bruin, ze is huisarts in Emnes en nu op vakantie in Christchurch. Mevrouw de Bruin, goedenavond. Nee, zij is er niet meer. Nou, we waarschuwen maar vast, want de telefoonverbindingen met Nieuw-Zeeland zijn zeer instabiel. Kunnen we toch nog even terug naar mevrouw Holters. Mevrouw Holters, uh, wat heeft u in de stad gezien van, uh, van de verwoestingen? Nou, heel veel gebouwen die naar beneden zijn gekomen. Uh, Schoolstenen die naar beneden zijn gekomen. Alle ramen in alle winkels zijn eruit gebast. Uh... Houtstof, uh, vooral in auto's. Uh, ja. ja, chaos. Het lijkt net als doen met een En mm. <laughs> dus, uh, uh, Zijn de mensen in paniek, mevrouw Holtes, of valt dat wel mee? Uh, uh, op zich, um, dat is wel heel erg apart. Sommige mensen blijven extreem rustig en zeggen: Oké, okay, rustig op die knieën gezet, bij de volgende schok. Mm -hmm. uh, heel veel mensen pakken ze elkaar vast en iedereen blijft met elkaar praten. En gaat het gaat goed met jou, gaat het gaat goed met jou. En... Ja, Limlaat echt goed bij elkaar. Oké, okay, nou dat elkaar, goed ja. voorbereid, dus ook zo ja. lijkt het. we hebben weer contact met Carol De Bruin, huisarts in Eemnes, nu op vakantie in Christchurch. Mevrouw De Bruin, wat heeft u meegemaakt? Vertel. Ja, we waren dus bij de bij, bij een tennisbaan, want ik speel hier een, een tennistoernooi met een aantal andere Nederlanders. En uh, ja, het begint met een enorm geroffel en, uh, ja, en voor je gaat die hele tennisbaan heen en weer en ook je gaat natuurlijk zelf ook heen en weer en het is echt, uh, nou, het is echt heel, heel gelukkend. Het Kon is u... zo'n diep geluid en, en, en nou ja, en alles beweegt, dus de gebouwen ja. die gaan uh, bewegen. Nou, stonden de meeste mensen gelukkig buiten op de, op de baan, maar uh, ja, het was, het was echt ongelooflijk. Kon en, u blijven uh, staan of en... ging het zo heen en weer dat u, dat u omviel? Uh, ik, ik, zat, uh, ik zat op mijn stoel en ik kon er wel blijven zitten... maar je hebt wel om alles vast te houden. Mensen te die gingen of om te vieren... en anderen moesten zich aan hekken vasthouden. En, uh, en vooral binnen, alles, alles schudden. Maar goed, iedereen was inderdaad binnen nood in het gebouw uh, uit... om je toch wat gevoel had van ja, hier moet je niet zijn. Nee, nee. Karel de Bruin, blijf nog even hangen. We gaan ook naar Ilse Pepping. Die is uh, ook in uh, Christchurch. Mevrouw Pepping... Hallo. Kunt u vertellen wat u, uh, hoe u de beving heeft meegemaakt? Ja, het is hier nu, uh, nou ja, kwart over negen s avonds, Dus uh, twaalf uur tijdsverschil met uh, Nederland. En uh, vanmiddag om uh, tien voor uh, één lokale tijd uh, gebeurde het. En ik was in het hostel. Ik ben uh, drie maanden aan het backpacken door Nieuw-Zeeland. En ik lag even op bed te rusten, omdat, uh, nou ja, het was regenachtig vandaag in Christchurch. Dus ik had uh, besloten om niet uh, de straat op te gaan. En alles begon te beven en te schudden. En ik, en ik slaap in een houten hostel, dus dat, uh, nou ja, hout is flexibel, dat geeft goed mee. Dus dat wogen nog eens extra erg. Nou, schilderijen kwamen van de muur, mensen begonnen te gillen en te schreeuwen. En iedereen rende in paniek naar buiten. En nou ja, eenmaal uh, op straat aangekomen, ja, was het een heftige situatie. En de politie stuurde iedereen weg. En er waren ook uh, mogelijk gasexplosies, omdat er gaslekken waren ontstaan. En in het centrum uh, mocht niemand meer... Uh, Blijven. Alles werd geëvacueerd. Ja. En, en nu? Want u zegt al, het is een oud hostel, hotel hostel, waar u verblijft. Kunt u daar vannacht wel terecht? Ik hoop het. Uh, we zijn een beetje aan het zoeken naar een uh, noodsituatie. De toiletten hier werken niet meer, de waterleidingen zijn afgesloten. Uh, en mogen dat we met z'n allen in één grote ruimte gaan overnachten, dat we de klasse daar neerleggen en vanuit daar verder kijken. We nou, gaan ook nog eventjes naar uh, Carol de Bruin, want mevrouw de Bruin, u bent op vakantie in Christchurch. Gaat u door of blijft u? Of nou, gaat u weg bedoel wij, ik? Wij zijn dus hier met dat tennisschernooi. Uh, ik heb in principe zondag uh, mijn vlucht uh, terug en een aantal uh, blijven. Maar wij zijn dus inderdaad op die stad uit uh, geëvacueerd en uh, vervolgens naar een school uh, gebracht. En van is het eigenlijk wel heel mooi. Want we zijn door een, een Nederlands-Nieuw-Zeelandse familie uh, opgepikt. Die ook eigenlijk uit de uh, nou, zeg maar hulp gewoon richting de school rijden. om te kijken wat ze kunnen doen. Mm -hmm. En uh, daar zijn wij dus nu met drie mensen en brengen daar de nacht door. Oké, okay, nou ik wens u en veel dat sterkte hoor. Ongelooflijk, ja. ja. Ja, ik kan me voorstellen. Karel De Bruin, ja. uh, dank dat u ons even te woord wilde staan. Dat geldt oh. ik ook voor Ilse Pepping en uh, voor uh, Marita Holtes. Alle drie in Christchurch of geëvacueerd. Ja, hebben wij nog even contact? Met Jeroen Wollands, onze verslaggever in vliegveld Eindhoven. Uh, Zo'n beetje naast dat vliegtuig, uh, het Nederlandse vliegtuig van uh, het leger, hè, dat klaar staat om Nederlanders uit Libië te halen. Uh, Jeroen, is er al duidelijkheid of dat vliegtuig kan vertrekken en vooral of het daar kan landen? Nou, dat is uh, nog helemaal onbekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert de toestemming te krijgen van de Libische de ...op het vliegveld van Tripoli, maar het luchtruim schijnt gesloten te zijn, horen wij. De toren is waarschijnlijk onbemand, dus het is helemaal niet duidelijk of er überhaupt nog iemand de telefoon opneemt in Tripoli. En wat diegene dan zegt, wat we weten is dat er vier ambassademedewerkers daar inventariseren wie weg wil en weg kan... ...wie ook het vliegveld in Tripoli kan bereiken, uh, maar voorlopig... Is dat nog helemaal niet duidelijk of dat, of dat zin gaat hebben? Want dat uh, transportvliegtuig hier, die KDC-10, het uh, grootste transportvliegtuig uh, wat uh, de luchtmacht heeft, dat staat hier gewoon nog aan de grond. Jeroen Voorlaas vanuit Eindhoven. Zodra daar duidelijkheid over komt, hoort u dat natuurlijk op Radio 1. het, luchtruim is dus gesloten, zo lijkt het... en de verkeerstoren onbemand. De grote vraag natuurlijk, of daar toestellen kunnen gaan landen... en of Nederlanders daar weg kunnen komen. We houden u daarover op de hoogte op Radio 1. Onder andere met de collega samen van de KRO, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Uiteraard, uh, en wij hebben ook contact met een Nederlandse... in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Haar huis staat nog maar net overeind. stroom is uitgevallen, zit met kaarsjes binnen... Uh, en wacht af met een uh, uh, mobiele telefoon die bijna leeg is. Uh, Angstige wat momenten gaat he, komen. He, hebben ze beleefd. Je hoort het net Absolut. ook hier. Dat uh, was even hevig. De grond ging helemaal op en neer. Absoluut. Het gebouw ingestort. Ja. Dus haar ervaring hoort u uh, zometeen verder. Contact met Frans Timmermans, oud staatssecretaris voor Europese zaken, tegenwoordig kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hij vindt dat Europa Libië onmiddellijk sancties moet opleggen, want Europa is veel te verdeeld en wil. De tweede kamer terugroepen van recess. En we blikken uh, ook uh, richting de andere onrustige gebieden in het Midden-Oosten. En vandaag verschijnt ook nog het boek. Doe het niet aan. Alex, met daarin alle redenen om af te zien van het koningschap. Uh, oh. Geschreven door een republikein, ah, wel, Ja, ja. ja <laughs> Allemaal naar het nieuws van half tien. Hier is Dorat Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De situatie in Libië is nog altijd onduidelijk. Het is de vraag in hoeverre de Libische leider Gaddafi nog de steun van het leger heeft. Groep officieren riep vannacht alle militairen op zich aan te sluiten bij het volk en Gaddafi af te zetten. De luchthaven van Tripoli, de hoofdstad, staat vol mensen die willen vertrekken. In de stad zijn veel gebouwen uitgebrand. Vanochtend was er zwaar geweervuur te horen en vlogen vliegtuigen laag over. Gisteren kwamen zeker 250 mensen om... toen er aanvallen waren op stadswijken door straaljagers en tanks. Door de onrust in Libië staan de aandelenkoersen wereldwijd onder druk. De markten in Azië sloten vanochtend lager... en de Europese beurzen openden met flinke verliezen. In Amsterdam stond de AIX-index na een kwartier ruim 1% lager... En alle hoofdfondsen stonden in het rood. De olieprijzen zijn vandaag en gisteren flink gestegen. Beleggers zijn bang dat de hogere olieprijzen het economisch herstel vertragen. En Nieuw-Zeeland is getroffen door de zwaarste natuurramp in 80 jaar. Bij een aardbeving bij Christchurch, de tweede stad van het land, zijn zeker 65 mensen omgekomen. Veel gebouwen zijn ingestort. En naar verwachting zitten nog tussen de 150 en 200 mensen vast onder het puin. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen afrit sint michels Gestel en Bokstel noord staat een file van 4 kilometer. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom... tussen knopen te stok en afrit Wouwse-Plantage. Er was een ongeluk tussen vijf personenauto's. En dat heeft een file opgeleverd van 2 kilometer... en twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1...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 Sven Kokkelman. Het laatste nieuws uit Christchurch, Nieuw-Zeeland... waar die aardbeving vannacht 65 levens heeft geëist, op zijn minst. Europa legt Libië onmiddellijk sancties op, zegt de Partij van de Arbeid. Vertrekt die DC-10 van het leger nu wel of niet richting Libië? Hoe bereidt de opstand zich uit naar de rest van het Midden-Oosten? De overheid pakt het tekort aan technisch personeel helemaal verkeerd aan... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Cairo, Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Leiden. Waar uh, je vanaf vanda vandaag uh, kunt genieten van de schoonheid in de wetenschap. En die is schitterend, kan ik alvast vertellen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen -nederland Probeer contact te krijgen met Christchurch in Nieuw-Zeeland. Um, um, um, daar woont sinds een aantal jaren een oud-collega van ons, Norma Klosterman. werkte ooit voor de KRO-televisie, is daar naartoe geëmigreerd... en zit nu in een zwaar getroffen huis. Dat staat nog net overeind met kaarsen. De stroom is daar uitgevallen en haar mobiele telefoon... is het enige levensader, zal ik maar zeggen, naar dat gebied nog. Die is bijna leeg. We proberen haar aan de lijn te krijgen. Dat lijkt op dit moment... Niet te lukken. Dus gaan we eerst praten over de Partij van de Arbeid en GroenLinks en de SP. Want die willen allemaal dat de Europese Unie Libië onmiddellijk sancties oplegt. De partijen veroordelen het geweld dat het regime van Gaddafi gebruikt tegen demonstrerende burgers. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er inmiddels meer dan 200 mensen om het leven gekomen. Frans Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Bent kamerlid voor de Partij van de Arbeid en voormalig staatssecretaris van Europese Zaken. Welke sancties moet Europa dan Libië opleggen? Ze moeten meteen beginnen met de goede van het regime van Gaddafi en zijn trawanten te bevriezen. Ze moeten ervoor zorgen dat ze niet meer mogen reizen. En vervolgens moeten ze het arsenaal dat we hebben in stelling brengen. Dus dat begint met handelssancties en dat eindigt met een olieboycott. Dat hoef je niet meteen af te kondigen, maar je moet wel de bereidheid hebben om die sancties in te roepen. Want als je dat aan het begin niet hebt, dan zul je altijd overbluft worden door het regime en dat mag niet gebeuren. Ja, de olieprijzen gaan nu al omhoog. Als u een sanctie oplegt, gaan die natuurlijk nog veel verder omhoog. Ja, maar op dit moment sterven er honderden mensen in Libië... die worden gebombardeerd door dat regime. En uh, de eerste taak, vind ik, van Europa... is alles aan doen om dat te stoppen. Ja, dan moet Europa wel eensgezind zijn, meneer Timmermans. Ja, en daar, dat is, gaf de uh, afgelopen dagen weer een heel treurig beeld. De Italianen die uh, het alleen maar hebben over de angst voor een ander regime... Uh, en de angst voor vluchtelingen en het niet hebben over wat daar uh, aan de gang is. Gelukkig is uh, Frattini, de minister van Buitenlandse Zaken... die daarover begon, gecorrigeerd inmiddels door uh, Berlusconi. Maar het zal altijd moeilijk blijven om de Italianen aan boord te houden hier. Maar vooralsnog is dat gelukt, dus uh, laten we daar maar op hopen. Ja, maar toch, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... zei gisteren in de afloop van een top. Met zijn Europese collega's. Wij vinden alle 27 dat het 1, 2, 3 dagen te vroeg is voor sancties. Onze eerste prioriteit is nu dat onze burgers veilig zijn. We moeten voorkomen dat we het nog gevaarlijker voor ze maken. Ja, nou ja, ik, ik begrijp werkelijk niet hoe hij het in zijn hoofd haalt om nu zelf een uh, link te leggen tussen de Europese burgers daar en sancties. Want dan geef je dus het regime zelf de argumenten in handen om jouw burgers tegen je te gebruiken om sancties te voorkomen. Ik begrijp het echt niet. Die link moet je deze... nooit leggen. Hoe kwalificeert die uitleiding dan? Uh, nou, niet erg slim. Laat ik het maar heel voorzichtig uh, formuleren. Uh, ik, ik vind dat je nooit, uh, zeker niet zelf, een link tussen jouw burgers en die sancties uh, moet leggen. En uiteraard is die link er ook niet. Nee. Um, Vindt maar u als u dat je het hij doet... Nederlanders daar ter plekke die daar nog, nog vast zitten in gevaar brengt, mogelijkerwijs? Nou, dat vind ik te vroeg om daarover te oordelen. Ik begrijp alleen niet waarom hij zelf nu weer zo'n link legt. Maar u impliceert uh, het wel. U impliceert het door te zeggen... Uh, als je sancties oplet en je legt de verbinding met de veiligheid van mensen daar... geef je het Regime een regime wapen in handen? Nou, ik weet niet of het regime zo dom zal zijn om dat wapen te gebruiken. Ik vermoed van niet. Um, uh, maar uh, ja, je moet ze ook niet op gedachten brengen, natuurlijk. Vindt u dat de minister dat doet? Nou ja, hij zelf brengt nu die link aan tussen mogelijke sancties en de positie van de Europese burgers. Als je dat zelf doet, dan heeft het regime natuurlijk de volgende boodschap begrepen. Als wij ervoor zorgen dat die burgers niet weg mogen... dan kunnen we misschien voorkomen dat ons sancties worden opgelegd. Nou ja, dat is het laatste wat je wil natuurlijk. Ja. Goed, u hebt enige ervaring op dat vlak, zeker in Europa... want u was staatssecretaris voor Europese Zaken... en mocht u zelf daar dus ook vaak minister noemen. De vraag is, hoe krijg je dan die Europese landen op één lijn... en doet onze huidige minister van Buitenlandse Zaken... gesecondeerd door uw opvolger het... Het, uh, het allemaal net zo goed als u het zou doen. Nou, ik vind, ik, wat ik positief vind is dat zowel de voorzitter van de Europese Raad van Rompuy... als mevrouw Ashton, de buitenlandcoördinator... dat die nu wel een heldere boodschap hebben als, dan toen Egypte aan de orde was. Dus dat is winst. Uh, waar het nu om zal gaan is iedereen aan boord houden. En ik denk dat, um, zeker gelet op de gebeurtenissen van gisteravond... Europa nu niet anders kan dan heel snel handelen. Uh, en ook heel snel... Uh, zeg maar uh, de, die sancties in het vooruitzicht uh, stellen. Ja. Ik wil daar in ieder geval uh, deze week nog, uh, als het kan, morgen met uh, minister Roosentaal in de Kamer over praten. Ja, want u wilt dat de Kamer terugkomt van recess. Het is deze week vakantie in Den Haag. U wilt met de minister praten. Ja, dit kan niet een week wachten en dit is ook niet iets wat je met schriftelijke vragen waar men drie weken over kan doen om ze te beantwoorden kan afdoen. Dus dan zie ik nog maar één manier en dat is uh, de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer uh, bij elkaar laten komen om met de minister hierover te praten. Gaat dat ook gebeuren? Dat ligt aan de steun die ik hiervoor van collega's kan krijgen. Daar heb ik op dit moment nog geen zicht op. Maar ik neem aan dat er meer fracties in de Kamer zullen zijn die hierover met Rosenthal willen praten. Nog even over de aangekondigde maatregelen. De minister, Roosentaal zegt dus de situatie is zeer zorgwekkend en zeer turbulent. Is die uitlating voldoende? Nou ja, kijk, je moet dan ook wel daar consequenties aan durven verbinden. Als je nu ziet wat er aan menselijk lijden zich afspeelt in Libië. Als je nu ziet dat, die, dat het regime als een, soort, als een soort wilde beesten op de eigen bevolking uh, losgaat. Uh -huh. dan moet je als Europa ook bereid zijn om te zeggen. Nou, dat kan niet zonder consequenties blijven. en ook onmiddellijke consequenties. Ja. En de instrumenten die je daarbij hebt om het regime te raken. die gaan toch echt over hun centjes en ja. over hun olie. Nou, zal de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag achter gesloten deur de crisis in Libië gaan bespreken, maakte secretaris-generaal Ban Ki-moon bekend. Uh, hij zei 40 minuten te hebben gebeld met de Libische leider Gaddafi... om hem te vragen terughoudendheid te betrachten. Maakt dat indruk, denkt u, op die man in die tent? Nou ja, kijk, als die straaljagers op zijn eigen bevolking afstuurt, dan denk ik dat dit soort uh, opmerkingen weinig indruk meer maken. Ik hoop alleen dat hij registreert dat de internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Naties, dit niet uh, accepteert van hem. Ja. Uh, welke consequenties die internationale gemeenschap daaraan uh, wil verbinden, ja, dat zullen we later vandaag wel horen. Nou was Ben Knape uw opvolger onlangs nog in Libië. Bent u daar zelf ooit geweest? Ja, dat is heel lang geleden. Uh, dat hebt dat u Gaddafi nog ontmoet? Jaar nee, Gaddafi heb ik nooit ontmoet. Ik heb wel veel te maken gehad in het verleden met uh, Libische diplomaten. Ja. Goed, uh, Libië is het volgende land in rij waar het uh, onrustig is en waar het regime uh, lijkt te vallen. Na um, Ben Ali in uh, Tunesië en Mubarak in Egypte. Inmiddels is het ook onrustig in Marokko, uh, in Jordanië, misschien zelfs wel in Syrië. Hoe ziet u eigenlijk de toekomst van dat ge gebied daar? Ik denk dat we de komende twintig jaar met, een, met allerlei veranderingen en onrust in de Arabische wereld te maken zullen krijgen. Ik denk dat de dimensie hiervan vergelijkbaar is met wat er in Centraal- en Oost-Europa is gebeurd na de val van het communisme in 1989. En dat betekent ook dat het in sommige landen tot spectaculaire positieve resultaten zal leiden. Dat het in andere landen uh, ja, er oorlog zou kunnen uitbreken en met veel ellende. En dat in an weer andere landen regimes toch nog uh, vast kunnen houden aan de macht. En het is volstrekt in welk land wat gaat uh, gebeuren. Drie weken geleden zou de, zouden de meeste mensen je voor gek hebben verklaard... als je zou zeggen dat de positie van Gaddafi uh, meteen aan het wankelen zou komen. Het ja. is dus een hele onvoorspelbare tijd. En dat is in onze achtertuin, dat is letterlijk op een paar uur varen van uh, Europa. Ja. Goed, in ieder geval vindt u dat Europa... en ook bij monden van onze eigen minister van Buitenlandse Zaken... dus sancties zou moeten opleggen aan het regime daar in Tripoli... aan Gaddafi en de zijne. En daartoe roept u de Tweede Kamer, inclusief de minister terug van vakantie. Ja. Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, ik dank u wel. We proberen nog steeds contact te krijgen met Christchurch... met onze voormalige collega. Haar voicemail staat aan, terwijl zij zit in een huis... dat nog net niet is omgevallen door die aardbeving daar in Christchurch. En ze zit bij kaarslicht, vermoedelijk op ons te wachten. Maar ja, als de batterij van een telefoon leeg is... dan werkt dat voorlopig even niet. Ranking the news. De vraag van vandaag. Dus gaan we door met de vraag van vandaag. Zoals u weet, uh, stellen wij u welke dag in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Nieuw-Zeeland zijn 107 Grieken aangespoeld en gestorven. Grienden, sorry. het <laughs> nou, nou niet erger maken dan het is. Ik begin even opnieuw. In Nieuw-Zeeland zijn 107 grienden aangespoeld en gestorven. De helft van de dieren moest worden afgemaakt. Hoe kan het dat deze grienden massaal aanspoelen en hebben we geen techniek om het te voorkomen? Kees Kamphuizen van het Nederlands Onderzoek der Zee heeft het antwoord. Um, de vraag die uh, gesteld wordt is of het te voorkomen is. Maar tegelijkertijd wordt gevraagd of we weten hoe het komt. En daar zit eigenlijk de oplossing van de vraag al in. Grietende hebben nooit een eenduidige oorzaak. Althans, individuele strandingen kunnen één oorzaak hebben. Maar het is heel moeilijk te achterhalen wat die precies is. Het kan zijn dat er een ziek dier in een groep heeft gezeten... die uh, uh, geleid heeft tot een, een, een dwaling van de hele groep. Het kan zijn dat er lokale omstandigheden zijn geweest... die tot die strandingen hebben geleid. Maar helemaal precies is het zelf nog nooit te achterhalen... wat er aan de grondslag ligt... Vrienden zijn hele sociale dieren, waarvan dat soort strandingen helaas vrij vaak voorkomen. Vaak is het op uh, onverwachte plekken, soms is het op plekken waar het vaker gebeurt. Maar er is niet één maatregel te nemen waardoor dit soort besten van hun doel af te brengen zijn. Heeft u ook nog een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar goedenborgennederland.nl voor uw minuut Ranking de Nieuws. Terug nu naar Leiden. Terug dus naar Marielle Beers. En die staat met haar neus uh, op een soort van schilderij lijkt het wel. Een foto. Uh, ik denk dat het wel uh, twee, drie, vier vierkante meter is. Enorme groene komkommers lijken het wel. En doorgesneden plakjes. Prachtig groen gekleurd. Uh, Dirk van Delft, u bent directeur van Museum Boerenhaven. Waar deze foto hangt. Waar ja. kijken we naar? We kijken naar, een, naar, in feite, sieralgen. Dat zijn, als je ze met de normale ogen in de sloot zou bekijken... zijn het hele kleine groene puntjes. Daar zie je verder niks aan. Maar als je ze onder de microscoop legt en flink uitvergroot... dan komen dus fantastisch mooie vormen tevoorschijn. Allerlei mooie symmetrieën in, in diverse variaties. En dan op zo'n compositie van op zwart is dat gewoon een heel mooi esthetisch plaatje. Wat je zo in een beurt zou willen hangen en, en waar je van kan genieten. Nou, dat doen we dus nu even. En we kijken ook naar het plaatje daarnaast... Allemaal verschillende kleuren. En dan denk je, wat is dit in hemelsnaam? En dan staat eronder bakkersgist. Dus ja. dit zit gewoon in ons brood. Ja, voor een deel wel. Uh, andere soorten schimmels. Hè. De, de, het schimmelrijk is heel divers. Met allerlei die... Uh, ja. Als je fotografeert in de zin van dat je ze microscopisch uitvergroot eerst en dan fotografeert. Dan krijg je geweldig fraaie plaatjes in allerlei kleuren, in allerlei vormen. Die dan, ja, in dit geval is er een combinatie gemaakt van een aantal soorten. Ja, dat geeft dan een heel esthetisch gevoel. Heel steeds hoeveel schoonheid. En het grappige is, want dit, deze tentoonstelling die vandaag open gaat heet schoonheid in de wetenschap. Ja. Dit is wat een bioloog of een onderzoeker, een wetenschapper, dagelijks door zijn microfoon kan zien. Door zijn microscoop. Uh, het microfoon, ja, ja die <laughs> hebben we hier nu. Door microscoop? Uh, uh, inderdaad, dus het zijn gewoon uh, foto's die onze kennis vooruit helpen, om het zo te zeggen. Uh, dus niet speciaal gemaakt met dat idee van, ik ga mooie plaatjes maken. Het blijkt gewoon dat sommige van die plaatjes gewoon heel mooi zijn. En die zijn geselecteerd. En die hangen dus voor een deel hier en voor een groter deel hangen die in Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Want het maakt deel uit van een groter geheel. Ja. Het initiatief komt van professor Galjaart, Hans Galjaard, Die we allemaal kennen van het boek uh, Alle mensen zijn ongelijke. En meer is een leraar. ...in Rotterdam, eh, MC eh, Rotterdam. Eh, en die heeft initiatief genomen een aantal jaren geleden... ...om in feite al die beelden te gaan verzamelen. Is ook hier bij Boerhaven toen langs geweest, heeft bij erover gesproken. En ja, die vond ook dat in deze ambiance van dit museum... ...dit is het Nationaal Museum van de Geschiedenis, van de Wetenschap en de Geneeskunde... ...allemaal mooie apparaten, om die foto's dan ook onder te brengen... ...in die ambiance van die mooie oude apparaten. Dan heb je een soort versterkende werking... Je hebt dus uh, die fraaie foto's en tegelijkertijd zie je ook de wereld van de apparaten waaruit ze voortgekomen zijn. Want dat is het leuke. We staan hier ook voor een foto van het heelal. Die is net zo groot als die foto van die eencellige algen die we net ja. zagen. Alleen natuurlijk in de werkelijkheid is de verhouding iets anders. Ja. Maar het grappige is dat we, dat we zijn even net beneden geweest. Daar inderdaad staan van die hele oude sterrenwacht Telescopen, ja. telescopen van de Leidse sterrenwacht die zijn op een gegeven moment in ons museum terechtgekomen. In die tijd uh, hadden ze natuurlijk gewoon de stand van wetenschap van toen. Nu kon je veel dieper kijken. En het aardige is natuurlijk met deze foto's. Je kunt enerzijds natuurlijk de diepte in van het heelal. Steeds groter, steeds verder. kolossale afmetingen krijg je dan natuurlijk. En aan de andere kant kun je de micro-wereld helemaal inzoomen. Met steeds kleiner en steeds kleiner. En dan, ja, die foto's zijn dus even groot afgedrukt. Uh, ja, het zijn vergelijkbare esthetische gevoelens die ze oproepen. Maar je hebt natuurlijk totaal verschillende werelden die je natuurlijk daarmee in beeld brengt. Wil ik tot slot nog even naar een hele andere wereld die we daar zien hangen? Een soort roze een marslandschap met ja, iets. Ja. U zei net dat het lijkt wel een oliebol die erin Het lijkt wel een oliebol, het is, maar dat bedoel ik heel eerbiedig. Uh, het is namelijk een, een menselijk embryo van zes weken oud. wat zich aan het innestelen is in het baarmoederslijmvries. En uh, ja, dat is een, een, een geweldig fraaie foto. in combinatie dus met dat je weet dat daar gewoon in feite een mensje zich aan het in Nestle is en uh, wat, wat later in feite tot de persoon uitgroeit zoals, zoals u uh, en ik. Uh, en ja, dat hele idee dat je daarbij kan, dat je daar al getuige van bent... van hoe dat, hoe dat gaat in die hele vroege stadia... Ja, dat, dat roept een gevoel van schoonheid op, wat mij betreft. Ai. wetenschap uh, vanaf vandaag in Boerhaven in uh, Leiden... en ook in Boymans van Beuningen in Rotterdam. Ik wou zeggen, dat was een bijdrage van Maria Beers, maar die kwam uh, nog met een staartje. Straks, hoe bereidt de opstand zich uit over de rest van het Midden-Oosten? Eerst nu het goede nieuws. Positive Nieuws Network. Erik. Nee, ja, daar stond je dan. Op 29 januari op spoor 22 van het station in Antwerpen. Ja, om kwart voor zeven s'avonds. Ik, uh, uh, nou, ik wandelde de, de roltrappen af. En uh, ik dacht: nou, voor de reis naar, uh, naar Amsterdam uh, wil ik nog even een krantje hebben. En dat, uh, dat vond ik in een papierbak. En dat vouw ik onder mijn arm. En uh, ik bijt in een broodje. Ik kijk op. En ik kijk er zo in de ogen. En uh, ik had zoiets van: Oh mijn god, ben die, uh, die ik hier als een soort zwerver die die, uh, die papierbak aan het leven trekken ben en nam een hap van mijn broodje en groette zo met volle mond een, een, een, een smakelijk eten. Want zij zat ook in een broodje te eten. En nou, zo hadden wij even een paar woorden met volle mond. En dat was zo'n zo leuke, sprankelende, spontane ontmoeting. We schoten ook alle twee in de lach. En, Altijd en, goed. Ja, precies. Uh, maar daar bleef het eigenlijk bij straks maar bij de deuren van de trein nog even aan en zo van... En was dat een lekker broodje? En wat zat erop? Nou, dat vraag ik ook aan haar. En toen vertelde zij de legendarische woorden... dat zij een bruine pistolet met witte chocola en speculoos had gegeven Nou, dat uh, geeft me nooit meer. Ik weet niet of je hiermee verder moet. <laughs> ja, nee, nee, nee precies. <laughs> ja. En toen zat je in de trein toen dacht je... shit, ik heb haar naam niet. Ja, ja ik voelde me hondsberoerd die dag. Ja. Ik uh, dacht, ik wil, uh, um, en op dat moment realiseer ik me ook nog niet eens wat, wat, uh, zozeer wat de impact van die ontmoeting eigenlijk was. Dat gebeurde er eigenlijk s'avonds en de volgende dag pas toen ze zo in mijn hoofd bleef doorzoomen. Uh, door ja, frek, ik heb helemaal geen naam. Ik weet niet waar ze woont. Ik weet niet wat ze doet. Uh, hoe kom je daar nou weer achter? Wat zonder dat ik nou, en Wat stom dat ik die naam niet gevraagd heb. Ja. Dus ik denk, nou, weet je wat? We hebben Twitter. Ik, uh, ik, stuurde ze, uh, ik ga zoeken naar een speld in een hooiberg en ik stuur dus wat berichtjes uit. Uh, mensen gingen erop reageren. Mensen die gingen mailen met, uh, met vragen, van, met opmerkingen. Ja, ze zal wel op, de, uh, op Schiphol zijn overgestapt op de, de trein naar, uh, naar Lelystad. Want die vertrek van Spoor 3, want dat wist ik dat ze daar, uh, daar natuurlijk was overgestapt. Uh, en zo gingen er uh, steeds meer mensen zo reageren op die, uh, op die berichten. En ben je niet bang dat je er uh, groter maakt dan ze is? Ja, uiteindelijk is het een hele site geworden, even een blog uh, geworden. Ja. Ik zie iedere dag even de, de avonturen van de dag. <laughs> nee, maar ik bedoel haar. Misschien valt ze wel heel erg tegen. Dus ja, ik wil, ik wil weten wie het is. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Geef even dat signalement nog dan. Ja, uh, zij is ongeveer 1,70 meter lang, uh, slank postuur. Zij droeg op die dag een grijze half lange jas en droeg een heel opvallende tas... Met uh, groen en turquoise kleuren. En, uh, een kleine weekendtas, een kleine reistas. En ze heeft hoogblond haar, wat ze achterover draagt. Hoogblond halflang haar, en een, stralend, een stralend gezicht. Ja. Vroeg of laat, dan, uh, dan moet ze dit onder ogen komen. En, uh, en hoop ik dus maar van harte dat ze denkt, god, wat een grap is dit, zegt. Nou, uh, grap. bloedserieus? Wat zou je tegen haar willen zeggen? Ik nou, ben eh, diep onder de indruk geraakt van de ontmoeting die wij op 29 januari hadden. En zou het ontzettend leuk vinden om eh, die paar woorden die wij gewisseld hebben nog eens voor te zetten. En eens kennis te maken met elkaar. Ik hoop dat ze gaat bellen. Dank je. Hoi, Dag. sterkte. Brengen van het goede nieuws was Carl-Johan, de Zwart. Boop, wa, wa, wa, wa. Like I'm a Lee, I make my short list of all the favorite things around. Like taking friends out for a boat ride, cycle town, and sing aloud. The list of dreadful things is shorter than the first, for that I'm grateful, yet I'm well aware on the downside of its curse, please, Whoa. oh, Whoa. I never... I wanted to be rude I just avoid going to weddings I hate them to be true Please oh, Don't take us personal cause it's not It doesn't matter who gets married Don't care who does or not Well you can put me on the blacklist. You can beg me not to come Reverse psychology won't work on me Sticks and stones won't hurt me none sure i tried of course i've seen some pledge to vow, but out of three i once attended only one survived. still now please oh i never wanted to be rude i just avoid going to weddings i hate them to be true please do, do, do, do, do not take us past no cause it's not different Who gets married Don't care who dies or not When I see a bride walking down the aisle With her daddy by her side This is what she's longed for All her life To become a loving, stunning bride I turn the invitation down with a sigh Because a wedding's all I do Why I do? Why I do? I. Do. I Lijnen met de vouw. Het is 7.14, dames en heren. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen... om de crisis in Libië te bespreken. Ik zei het net al. Ook de Arabische Liga komt bijeen. Gaddafi heeft gezegd... ik ben nog wel degelijk in Libië en ik ga niet op weg naar Venezuela... of waar dan ook. En het, uh, Egyptische, de, Egyptische of de, Egyptische, de, de Libische Staatstelevisie ontkent dat er sprake zou zijn... van bloedbaden naar uh, de bombardementen uitgevoerd door de luchtmacht. Waarbij volgens andere persbureaus en uh, nieuwsagenten wel degelijk eh, rond de 200 mensen om het leven zouden zijn gekomen. Sami Semni, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar aan de Universiteit van Gent en kenner van de Arabische wereld. Ja, Hoe moet je eh, die eh, berichten van Gaddafi eh, nu serieus nemen, of niet? Ja, ik vrees van wel. Ik denk dat de, macht, uh, dat de man zich aan zijn, zijn presidentiële troon uh, vastklampt als het ware. Hij zal uh, alles doen wat hij kan om de macht te bewaren. Ja, Nou zei uh, oud-staatssecretaris van het, uh, Europese Zaken in Nederland... Uh, Frans Timmermans, tegenwoordig uh, parlementslid voor de Partij van de Arbeid... die zei, uh, sancties namens Europa en wel zo snel mogelijk. Is dat de goede weg, vindt u? Ja, dit zou natuurlijk een uh, goed signaal zijn voor de, de mensen die op straat komen. Uh, ik, ik vrees dat uh, maatregelen die worden getroffen natuurlijk niet snel een heel grote impact zullen kunnen hebben. Nee. Maar misschien wel op langere termijn. Uh, het geeft in ieder geval wel een duidelijk signaal dat Europa kans zou kiezen inderdaad van de bevolking die op straat komt. Opnieuw, net zoals de uh, Egyptische en Tunesische buurlanden op een zeer vredelievende en niet gewapende manier. En het is opnieuw uh, het regime dat niet voor ja, toen uh, Ben Ali in Tunesië sneuvelde en daarna uh, Mubarak in Egypte, met name dat laatste, vonden we al heel wat, maar dat ook Gaddafi uh, zou omvallen, had u dat verwacht? Wel, ja, verwacht. Het was, het was eigenlijk onrustig in Libië... nog voor het echt onrustig was in Tunesië. Dus het, het, het komt niet zomaar uit de lucht gevallen. De hele Arabische wereld wordt doorkruist... door twee belangrijke stromingen van protest. De laatste jaren waren die heel duidelijk geworden. Enerzijds een protest dat... Uh, vooral geleid wordt door arbeiders en dergelijke, een sociaal protest, dat sociaal-economisch getint is, dat meer rechtvaardigheid wilt, hervormingen in de economie. Maar daarnaast, en dit is uiteraard even belangrijk, als niet belangrijker, een groep dat eerder door de middenklasse uh, wordt, uh, wordt gedragen en die meer politieke vrijheden en politieke veranderingen wilt. Het feit dat deze twee momenteel samenkomen, maakt het zo uh, maakt het zo een, een, een krachtige beweging. Hè? Ja. Het is dus een samengaan van de hele bevolking bijna. Ja. Vooral gedragen door een jongere generatie. Een generatie die politiek volwassen is geworden de laatste tien jaar. Dus laat ons maar zeggen de post 9-11 generatie. Juist. Goed, we hebben eerder contact gehad in deze uitzending uh, met u. En toen voorspelde u al dat er zou sprake zou zijn van een soort van domino effect in die regio. Nou, dat is uitgekomen. Want er zijn nu ook naast Libië onrusten in Bahrein, Algerije, Iran, Jemen, Marokko. Uh, waar gaat dit toe leiden? Wel, dit is een, een heel grote omwenteling. Dit is een, eh, een grote vrijheidsstrijd van de Arabische volkeren. Waar dit allemaal naartoe kan leiden is niet duidelijk. De krachtverhoudingen, de politieke machtsverhoudingen liggen van land tot land anders. Er is niet één scenario dat klaar ligt voor de hele regio. Maar de geest is uit de fles. We kunnen dit niet meer terugdraaien. Dus laten we zeggen dat stilletjes aan, voor het ene land zal het al iets sneller gaan dan het andere. Het uur is gekomen, het uur na nabij komt van het verdwijnen. ...van de Arabische dictators die uh, zomaar kunnen willen en beschikken over hun bevolkingen... alsof dat het uh, ja, objecten zijn als het ware. En ook heel belangrijk voor het Westen, dit betekent ook een einde van uh, de samensweringspolitiek met de dictators langs de andere kant. Ik dank u wel, Sammy Sendi, tot zometeen.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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Rond zijn vijftigste levensjaar laat schilder Pierre-Auguste Renoir... het impressionisme achter zich om zijn kunst verder te ontwikkelen... in de richting van die van zijn idolen, Rubens, Titiaan en Velasquez. Vanavond om elf uur bij de AVRO op Nederland 2...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 Triodos Bank. Dit is Radio 1.